Het is zaterdag 13 mei. Dit is de Batavieren podcast. Voor een lekker rechtsgeluid. Naast mij aangeschoven is uh, Sid Lucassen en die had een uh, belangwekkend verhaal te vertellen. Sid, steek van wal. Uh, nee, <laughs> ik was hier alleen maar om pannenkoeken te eten, waartoe ik jullie ook heb opgeroepen. <laughs> ik heb vaak een belangrijke verhaal, maar vanavond was ik echt alleen maar om te genieten van het uitzicht en... Van de pannenkoeken. En ik kan zeggen, die waren overheerlijk. En het is tot dusverre voor herhaling vatbaar. Ja, dan moeten we misschien even uitleggen aan de luisteraar. We zijn hier uh, thuis bij uh, Guido. Uh, Guido die woont hier prachtig aan het water En wij hebben ons hier de hele avond uh, goed, te goed gedaan aan overheerlijke pannenkoeken. En aan drank natuurlijk. Maar inmiddels zit naast mij ook uh, Charlotte. En Charlotte heeft een uh, zeer merkwaardig t-shirt aan. Wat, wat staat er precies op Charlotte? Nou Paul, op mijn t-shirt staat uh, Feminism is Cancer, met een, uh, een, een mooi plaatje van Milo erbij. En die uh, heb ik gekregen van, uh, van Slata. Ik ben, uh, ben er erg trots op. Ja, dat snap ik. En uh, jij onderschrijft deze boodschap ook van harte, begrijp ik. Ja, zeker. Da daarom heb ik hem ook gekregen. Omdat ik uh, een klein stukje uh, geschreven heb voor TPO. Of nou, ik heb het niet voor TPO geschreven, maar het is uiteindelijk gepubliceerd. Waarin ik um, Thierry's uitspraak, dat, dat vrouwen minder exhaleren en uiteindelijk voor familiezaken gaan. Uh, ja, ik, ik, ik, uh, ik was het daarmee eens. En dat wilde ik eventjes kenbaar maken aan iemand die zei dat uh, Thierry met die uitspraak zijn achterban uh, verraden had. En uh, dat vond ik uh, een hoop onzin. Ja, jij vond het een hoop onzin. Want er werden, ja, er werden dingen gezegd waar ik het daar niet mee eens was. Kreeg ik misschien concreet maken, wat, wat voor beschuldiging werd er precies geuit die jij... Uh fileerde? Nou, het meisje uh, die, die uh, want het begon met een brief van haar. Dat was uh, ene Eva, die schreef een brief aan Cherry. Dus ik schreef een brief terug aan Eva. Um, maar goed, Eva uh, zei onder andere dat uh, ik, ik weet het niet meer letterlijk hoor. Maar waar het om ging was uh, dat zij ook een, een hele succesvolle meid is. Weet je, zij, ze deed een mooie studie en ze is hard uh, gewoon goed aan het werk. En, en, ja, wel echt gewoon een hardwerkende vrouw. En zij voelde zich door die uitspraak uh, ja, um, gekrenkt in zekere zin. Terwijl ik dacht, um, ja prima Eva, jij bent precies een voorbeeld van een vrouw die dus niet aan dat stereotype voldoet. Maar Thierry heeft ook nergens gezegd dat alle vrouwen, uh, dat, dat geen enkele vrouw exceleert en, en dat geen enkele vrouw ambitie heeft. Dat heeft hij nergens gezegd, dus dat kun je allemaal aanhalen. Maar dat, dat heeft hier verder niks mee te maken. Nee. Ja, dus eigenlijk als ik goed begrijp was het eigenlijk een soort, uh, het was dus juist niet op haar van toepassing wat Jerry had gezegd. Dus eigenlijk mij zich druk om iets van ja, wat ja. Jerry helemaal niet van haar bedoeld zou hebben. Ja precies. Ja en ik vind het überhaupt, um, wat hem dan wordt aangereikt is dat hij uh, zijn uitspraak zou moeten onderbouwen zeg maar. En dat hij toen kwam met uh, het is gewoon zo. Ja was natuurlijk he, speels bedoeld. Maar het punt is, het is ook gewoon zo. Alle cijfers, alle statistieken tonen aan dat het zo is. Dat vrouwen minder excelleren. Er zijn meer mannen aan de top. Dat heeft niks te maken met die uh, uh, old boys network. Dat er alleen maar mannen zijn die elkaar uitkiezen en zo. Er zijn gewoon meer mannen geschikt voor dat werk. En um, het is ook zo dat veel vrouwen een parttime baan hebben. Ik geloof 75% van de werkende vrouwen is parttimer. Um, en dat vrouwen uiteindelijk gewoon graag. Um, Thuis willen zijn met kinderen, want het is heel belangrijk voor een vrouw om kinderen op de wereld te kunnen zetten, want dat is jouw intrinsieke waarde als vrouw. Je hebt waarde omdat je baarmoeder hebt, je kunt uh, kinderen maken. Mannen die hebben een, een hele andere manier van functioneren in dat opzicht, want die moeten zichzelf nog bewijzen. Geen enkele man heeft van zichzelf waarde, je hebt pas waarde als je bewezen hebt dat je een, een vrouw en een kind kunt onderhouden en beschermen. Oeh, nu, nu klimmen er allemaal boze mannen in de pen hoor, ben ik bang. <laughs> maar we hebben nog allemaal geen enkele waarde, al die mannen die hier zitten. Wat ik trouwens zo moest zeggen, de mannen zijn nu wel overduidelijk in de meerderheid. Dus ja. ik eh, onderschrijf het inderdaad van harte dat als wij ook eh, bij een niet nader te noemen politieke partij een uh, vrouwenquotum zouden in moeten voeren, dat we heel naastig op zoek mo zouden moeten gaan naar uh, vrouwen, omdat die toch wel een beetje laten afweten wat betreft uh, politieke interesse. Ja. Nou, op, op de niet nader te noemen partijlijst staan al wel, als ik het als ik goed heb, uh, zes vrouwen. Maar um, uh, ja, vrouwen hebben minder politieke interesse. Dat is waar. Leuk. Ja, punt. Maar eens. Amen. Um, er zit, zit inmiddels te popelen om... Uh, om, om zijn uh, verhaal te doen. Want hij begon net over pannenkoeken. Maar ik weet toch zeker dat hij absoluut nog veel meer interessants te melden heeft. Shit. Wat, wat was er nou wat je nou vanavond eigenlijk nog echt aan de mensheid kwijt wilde van... Dit moeten mensen weten. Dit moeten mensen gehoord hebben. Want ja, anders is hun avond niet compleet. Nou, ik, wat ik heel interessant vind is uh, wat ik hier zojuist hoor. En dan vraag ik me toch af hoe Charlotte iets bedoelt. Want zij zegt hier, een man heeft van zichzelf geen waarde... Hij moet zich eerst bewijzen, hij moet zich bewijzen dat hij in staat is een vrouw en een kind te onderhouden. Heb ik dat goed, goed verstaan, Charlotte? Ja, dat heb je goed verstaan. Ik bedoel natuurlijk, als mens heb je natuurlijk wel een zekere waarde of je nou een man of vrouw bent. Maar ik bedoel in het evolutionaire spel, zeg maar. Ja, nou oké, okay, dat heb ik goed begrepen. Niet dat ik jouw woorden verdraai, maar nu vraag ik mij af. Hoe is dit van invloed op het kiezen van een man als een seksuele partner. Dus het moment dat de man uh, gekozen wordt om zich mee voor te planten... Hè, om een kindje te maken bij die vrouw... dat moment is een moment van seksuele aantrekkingskracht. En nou, Dat gaat toch vooraf, altijd bij definitie a priori vooraf... aan het moment dat die man bewezen heeft een vrouw en een kind te kunnen, onderhanden, te kunnen onderhouden. En dat is ook waarom mannen met veel uh, status en vaak in de vorm van geld... waarom die aantrekkelijker zijn omdat je daarmee al een, een, een soort voorbode hebt van: oké, okay, dit is een goede stabiele factor om, om mij mee voor te planten. Oké, okay. nee, ik werd even afgeleid door, uh, door Jeroen. Uh, Jeroen, vertel jij ook eens wat? <lacht> um, nou, dan hoop ik maar dat jullie met een zeer zinnige vraag kunnen komen. Hallo, mijn naam is Jeroen Beukers. Wat is de vraag? Heb je het onderwerp zojuist gevolgd? Uh, nee, ik was bier aan het drinken. <lacht> oké, okay. ik geef de microfoon weer door naar een paaltje maar, maar dat is toch erg jammer dat de, de, de boel wel onderbreekt. Want uh, shit was in, in een gloedvol betoog. Ik dacht toch echt dat hij een, een opmerking had over het, uh, over het uh, onderwerp wat hier te sprake kwam. Uh, maar misschien dat ik jou er inderdaad dan de, de vraag kan stellen. Uh, wat stelde jij nou zojuist ook weer precies over uh, vrouwen en mannen en eigenwaarde? Of nee, waarden. Ja. Nou, wat ik stelde was dat uh, vrouwen een... Uh, dat een vrouw waarde heeft omdat zij een, een baarmoeder heeft. Dus iedere vrouw is, ongeacht wat zij verder doet, daarmee waardevol. En een man moet zijn waarde uh, nog vaststellen door de manier waarop hij in de wereld functioneert. En zich verhoudt tot anderen, zeg maar. Nee, ik wil nog even een verhelderende vraag stellen aan uh, mevrouw Charlotte. Uh, en wel deze vraag, namelijk dat ze in haar artikel op de post online... Uh, dat het mij niet helemaal duidelijk was. Hè? Want ze reageerde op een uh, column die door een andere dame geschreven was. En die dame voelde zich gepikeerd door bepaalde uitspraken van Thierry Baudet. Maar nu was het mij niet helemaal helder. Of het nou gewoon uh, onzin was wat die mevrouw beweerde. Uh, of dat je het eigenlijk wel be eens was wat Thierry Baudet beweerde. Mijn vraag is, je niet, is me niet helemaal duidelijk. Ja, je zei eerst, ja, maar uh, wat, wat, wat die Eva Vlaardingenbroek dan had geschreven, dat is gewoon crap. Want Thierry heeft nooit zoiets gezegd. Nee, en, en vervolgens kwam je met de heel verhaal over de ambities van vrouwen en het maken van kinderen en, uh, en werkgelegenheid en, enzovoorts. Ja, mijn punt was dat ik het juist eens was met de uitspraak van Cherry En dat ik de kritiek van haar op die uitspraken, dat die dan kleinerend of iets zouden zijn. Daar was ik het niet mee eens. En ja, wel om het feit dat statistiek... Dat was het. Nee, ja, oké, okay, prima. Uh, maar ik dacht dus eigenlijk dat je eerst zei van ja, maar uh, het is niet waar dat Jerry met die uitspraak vrouwen beledigd heeft of zijn uh, kiezersgroep, crisisgroep uh, beledigd heeft. Hij heeft nooit zoiets gezegd, hij heeft nooit zoiets beweerd. Het is een, een, een opname die eruit is uitgesneden, die, het is in een frame geplaatst. Maar ze zeggen ja, maar eigenlijk is het vreemd wel waar, want het klopt, want kijk statistieken, kijk grafieken. En toen was het mij niet helemaal duidelijk wat er precies, beweert, wat er precies betoogd werd. Ja, nou wat, ik, uh, wat, wat zij dan meende te betogen, of wat ik meen dat zij betoogde, was uh, um, dat Thierry daarmee een uitspraak deed dus over alle vrouwen. Dus ja, hij doet een uitspraak over de groep, dus ieder individu binnen die groep is zo. En dat was de denkfout die zij maakte, mijn zinziens dan. Um, want uh, wat Thierry deed was inderdaad een uitspraak over een bepaalde groep. Maar dat betekent niet dat ieder lid van die groep uh, ja, daar ook aan moet voldoen. Dat was een beetje mijn, uh, mijn punt. Nou, als ik het goed begrijp, stel, iemand zegt iets kritisch over de islam uh, als, als, poli als politiek geladen religie... Uh, dan wil dan niet zeggen dat je met die uitspraak meteen iets hebt tegen iedere individuele gelovige moslim. Maar net zo is het met kritiek op het feminisme of kritiek op vrouwen in het algemeen. Hoe zij zich bewegen in de arbeidsmarkt. Dat dat niet betekent dat je ook kritiek hebt op iedere individuele vrouw. Exact. Ja. Nou, daar zijn we volgens mij toch nog uh, <lacht> uitgekomen hieronderling. Uh, heb jij nog goede thema's laten? Ja. <lacht> Ja, er zijn altijd goede thema's, uh, Paul. Ja, jij hebt goede thema's. Ik heb goede thema's. Ja, goed. Uh, we hebben net wel een goed thema te pakken natuurlijk, hè? We hebben een goed thema te pakken. We kunnen nu nog kunnen vragen wat de andere hier hiervan vinden. <laughs> ja, <laughs> precies. Dan maar bij mij de editing Ja, nee, oké. Okay. Uh, wat was je naam ook weer? Jeroen. Uh, ik begrijp dat uh, Jeroen hier ook een heel duidelijke mening over heeft. Jeroen, steek van wel. Nou, ik denk persoonlijk dat vrouwen heel erg ongelukkig worden van werken. Ze zijn van nature niet geschapen om dat soort dingen te doen. En ik denk ook dat ze zichzelf moeten neerleggen bij het feit dat mannen gemaakt zijn om te werken en vrouwen gemaakt zijn om kinderen op te voeden. Einde discussie, verder ga ik er niets over zeggen. Dit lijkt mij echt iets waar Charlotte nodig op moet reageren. Ja, ik vind dit te makkelijk. Ja, ik, ik zou zelf doodongelukkig worden van niet werken en fulltime kinderen opvoeden. Fulltime kinderen opvoeden? Ja. Vol, als een baan vol. Als een... Oh, opnieuw. Dus moet het hele vrouw weer opnieuw? Ja, al twee zinnen. Oké. Okay. Ik geloof vanuit mijn religieuze perspectief... dat vrouwen gemaakt zijn... ...om kinderen op te voeden. En dat kinderen opvoeden ook al een hele klus is. En dat is meer dan 40 uur in de week spaan. Dat is een 24 uur per dag spaan. Het is opruimen. Het is kwel van gezicht afvegen. Het is zogen. En mannen kunnen al die dingen niet. Zelfs al zouden we dat willen. We hebben niet de geschikte riolering daarvoor. We hebben niet het geduld. We zijn te druk bezig met competitief zijn. En het klinkt misschien heel gemeen... ...maar we hebben vrouwen te hard nodig om kinderen op te voeden. Want anders stort de samenleving in. En het is echt heel vervelend dat het allemaal gebeurt. Maar feminisme is gewoon een gevaar voor de samenleving. Moet gewoon vernietigd worden. Ik, ik ben het met je eens dat feminisme een gevaar is. Maar ik zou niet willen zeggen dat alle mannen gemaakt zijn om te werken. en Alle vrouwen om fulltime kinderen op te voeden. En inderdaad, er, er heeft uh, uh, ja, sociaal constructivisme vind ik altijd een beetje naar. Maar uh, ja, er zijn sociale factoren die ook maken dat ik ongelukkig zou worden van uh, geen baan hebben. Ja, dan zou ik me toch, toch uh, gekrenkt voelen in mijn eigen waarde. Maar um, nee, ik, ik, vind dat, ik vind dat gewoon te makkelijk om te zeggen. Ik, ik denk dat je daarmee uh, te veel generaliseert. Hmm. Nou ja, ik heb niet zozeer iets tegen het idee van vrouwen die werken. Maar ik vind dat kinderen voor een baan komen. En kinderen die op een dagopvang opgroeien. ontwikkelen dezelfde karakteristieke trekken. als kinderen die systematisch verwaarloosd worden. Daar de kind twintig uur lang achterop. Een dagopvang. Nee, dat werkt allemaal niet. Dat is heel gevaarlijk. Maar vrouwen moeten leren een keuze te maken. Het is je kinderen. Later, jezelf gelukkig zijn met kinderen. Of je eindigt alleen met een stelletje katten en een gescheiden man die je niet wil spreken of zien. Omdat het gewoon de hele boel is losgeslagen. Je moet echt een keuze maken. Het is heel belangrijk. Want anders blijft er gewoon niets over van wat wij nu hebben. En we hebben gebouwd op een traditie van mannen en vrouwen die gelijk zijn maar verschillend. En dat moeten we vasthouden. Want anders, ja wat dan? Dan hebben we opeens zoveel mannen die werkeloos thuis zitten. Vrouwen die de hele dag aan het werk zijn. Kinderen die diep ongelukkig zijn. Allemaal mommy issues hebben. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil gewoon een positieve toekomst. En dat ik iedere ochtend kan wakker worden van... Wat wow, ben ik blij dat ik werk voor een betere wereld. Ik denk allereerst dat jouw, niet geluk, jouw geluk niet de basis moet zijn voor onze samenleving. Maar um, ja, dit is allemaal wel heel dystopisch gedacht van je... Um, ik ben het met je eens dat er een bepaalde rolverdeling is die, die uh, het beste werkt voor de mens als soort. Um, maar ik zou niet willen zeggen dat op het moment dat jij moeder bent en werkt, dat je dus je kind de hele dag naar een opvang stuurt. En, en dat je hè, dat kind in, in dat opzicht gewoon verwaarloost. Ik bedoel, mijn ouders hebben ook allebei altijd gewerkt, maar er was altijd iemand thuis voor ons. We hebben nooit naar de, naar de opvang gehoeven. Het is allemaal een beetje... Je kunt best een beetje werken naast het opvoeden van je kind. Maar ik vind ook inderdaad dat als jij op een gegeven moment besluit dat je graag kinderen wilt, dan moet je een keuze gaan maken. En dan moet inderdaad dat kind altijd voorgaan, maar dat wil niet zeggen dat je niet meer kunt werken. Nou, dan is het voor mij gewoon heel belangrijk om te zeggen dat je gewoon wel rekening moet houden met de verantwoordingen die je draagt als vrouw. En dat ik snap dat jij jouw ouders hebben gewerkt, dus voor jou is het ook heel erg normaal. Mijn ouders werken ook allebei, allebei heel hard. Maar ik heb als kind wel gewoon het idee gehad van, hé, hey, ik heb het idee dat mijn ouders liever werken dan voor mij zorgen. Waardoor je toch wat meer, ja, jezelf toch wel op de tweede plek voelt gezet. Weet je, dat, dat het idee hebt dat, je, dat jouw moeder of jouw vader of dan wie dan ook in de wereld gewoon liever ergens anders is dan bij jou. Dat is heel erg zwaar, vooral voor een jong kind. En heel veel kinderen die kunnen dat wegdrukken en die rationaliseren dat weg. Maar ik vind het toch heel erg belangrijk dat vrouwen leren hun kinderen voor zichzelf te stellen. Uh, ja, dat vind ik ook. Ik denk dat we het daar allemaal wel over eens zijn. Maar ik denk niet dat je kind verwaarlozen en op die manier traumatiseren inherent is aan een werkende moeder zijn. Nou ja, er is dus een grote toename van psychologische stoornissen in onze samenleving. Dingen zoals autisme, borderline, asperger misschien en... Er is ook wel gewoon een verband tussen hoeveel stress een moeder heeft tijdens het opvoeden van haar kinderen en het voorkomen van geestelijke problemen bij haar kinderen. En ik denk dat voor vrouwen, vooral op werk op een niveau waarop een man doet, zoals je net al zei. Vrouwen werken tegenwoordig heel veel part-time, dus het is al wat minder. Maar het is een beetje alsof je vast zit tussen twee werelden. En voor mij is dat heel erg moeilijk te bolwerken. Vooral voor vrouwen die ja, zelf getrouwd zijn, een partner hebben die werken en dat stapelt alleen maar op. En dat geeft gewoon af op het hele gezin. Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Maar ik weet niet of het beter zou worden als je als vrouw alleen maar thuis zou zitten. Dus echt fulltime, huismoeder, kinderen opvoeden. Ik weet niet of je daar een heel gelukkig persoon van zou worden. Tenminste, ik moet het dan nu even bij mezelf houden. Ik kan, kan geen andere uh, voorbeelden aandragen. Maar um, ja, ik zou het verschrikkelijk vinden. Dat zou mijn eigen waarde enorm krenken. En um, ik heb wel die behoefte ook om mij uh, persoonlijk te ontplooien. Intellectueel te ontplooien. En uh, ik denk dat een baan een hele goede manier is om dat te doen. Om ook uh, ja, een zeker ritme uh, vast te houden. bepaalde connecties leggen. Een sociaal netwerk opbouwen. En ik denk op het moment dat je dat niet hebt. Dat je daar ook enorm veel last van kunt hebben. Um, en dat gaat ook afgeven op je kinderen. En ik denk um, als je kijkt naar hoe onze samenleving op dit moment gewired is. Dat je inderdaad wel een beweging zou kunnen maken naar... Uh, <laughs> Naar het idee dat vrouwen meer een keuze zouden moeten maken. En um, he, dat we inderdaad we moeten voorkomen dat kinderen continu in, in opvangen gestopt worden en dergelijke. Maar ik denk niet dat je op dit moment ineens moet zeggen... Oké, okay, alle vrouwen gaan fulltime huismoederen en that's it. Ik denk dat dat een, een geleidelijke ontwikkeling moet zijn. Ja, om nog even wat aan te vullen. Uh, twee punten is dat uh, Jeroen uitgaat van de maatschappij zoals die misschien 70 jaar geleden was. Je hebt het over een correlatie tussen de toename van... Uh, psychische diagnoses uh -huh. bij kinderen um, en uh, uh, ja, correlatie met werkende moeders. Uh, het punt is dat vroeger, als een kind druk was, uh -huh. dan kreeg je een klap op zijn donder. Uh, nu krijgt hij het uh, predicaat ADHD. Um, als een kind wat minder sociaal is, nu, dan krijgt hij gelijk een of andere autistische stoornis opgeplakt. Uh, vroeger werd hij gewoon daar wat meer in gestimuleerd. Of misschien niet. Of misschien werd gewoon geaccepteerd dat hij daar wat minder handig in was. Of dat hij misschien wat drukker was. Of misschien wat sneller afgeleid. Of dat soort dingen. Uh, dus ik denk dat het, het opplakken van etiketten op kinderen. En ik geef zelf les aan kinderen. Dus ik, ik zie dat heel veel. Uh, dat als er ook maar iets uh, afwijkends is aan een kind. Of nou ja, ik, ik wil het niet eens afwijkend noemen. Ik wil het meer zeggen dat, het, dat we een soort... Een raar normaal beeld van een kind hebben dat alles wat daarvan afwijkt, dus alles wat van het, van het perfecte ideaal afbeeldt, wat ook maar nergens op gebaseerd is, gelijk een stempel krijgt. Mm -hmm. uh, en dat daar zie ik geen correlatie tussen, tussen werkende moeders wat dat betreft, maar dan zie ik meer een correlatie aan een maatschappij waarin je uh, ja, dus dingen niet aan opvoeding wijt of niet wijt aan van nou ja, dat kind is gewoon anders klaar. Um, maar dat je daar gelijk een stempel op gaat plakken. Dat is natuurlijk echt ja. iets van de, van de laatste tijd en ook van de wijzigingen in de psychiatrische mm -hmm. zorg. Een uh, tweede punt uh, is uh, wat je zegt over dat fulltime moederschap. Dat is natuurlijk al helemaal niet fulltime, want we hebben wasmachines, vaatwassers. Uh, dus we hebben niet meer wasdag, dat je de hele dag van je twaalf kinderen alles in de toppen staat te doen. Dus dat zijn wel ja. veranderingen waar we uh, rekening mee moeten houden. Dus zowel die... Uh, ja, die diagnosticering, vroeger was het überhaupt niet aan de orde. Nee. Nou, ten eerste wil ik zeggen dat ik tegen het slaan van kinderen ben. Onder iedere omstandigheid maakt niet uit of het kind autistisch is of niet. Dus uh, dat uh, kunnen we al van de baan afhalen. En over het fulltime moederschap. Het is tegenwoordig, uh, back in the days, inderdaad, over de tijd waarover ik sprak, was het tijd dat een man in zijn eentje een gezin van 5, 6, 7, 8 kinderen kon onderhouden. Tegenwoordig ze hebben mensen schulden. En allebei de ouders moeten werken om het hoofd maar boven water te houden. En het, dat veroorzaakt gewoon een hoop dysfunctie gewoon, voor iedere factor binnen het gezin. En kijk, ik kan nu moeilijk gaan zeggen, van we moeten alle schulden gaan wegschelden. Hoewel, you know, het zal wel een paar problemen oplossen. Maar... <laughs> um. Nou ja, het, het predicaat van autisme dat is ook wel een ding. Ik ben zelf gediagnosticeerd met autisme en ik heb zelf ook een waaijonguitkering. En voor mij is het ook heel erg moeilijk om een baan te gaan zoeken puur vanwege het feit dat ik gewoon financieel word uitgekleed wanneer ik zoiets doe. Want ik heb vrienden van mij die zitten in een rolstoel en die hebben ook vormen van autisme of zo. Ze zijn allemaal super hard aan het werk, fantastisch bezig, hartstikke trots op ze. Maar ze moeten zoveel geld inleveren en ze worden eigenlijk gewoon afgestraft voor hun goede gedrag. Maar nou Jeroen, denk je niet dat, dat buiten de mensen die een bepaalde diagnose hebben, iedereen überhaupt wordt afgestraft voor goed gedrag in de huidige maatschappij. En dat niet alleen maar geldt voor mensen met een diagnose. Ja, dat krijg je ervan als je een verzorgingsstaat hebt. Nou ja, daar, daar kunnen we elkaar dan behoorlijk in vinden. We gaan terug naar onze presentator, Paul Joseph Watson. Um, zojuist, uh, heeft uh, Slata in, uh, een vlammend uh, betoog gehouden. Maar Charlotte had daar. Uh, ...iets op aan te merken, van toe te voegen of... Ja, ja um, dus zeg maar de, de, het fenomeen wat we nu zien... ...dat, dat steeds meer uh, kinderen bepaalde diagnoses krijgen... ...en dan met name ADHD en, en gerelateerde nou, stoornissen... ...ja, laat ik het stoornissen noemen. Um, daar heb ik ook weer een mooie link in gevonden met het feminisme. Namelijk, um, we zijn op, op scholen, op basisscholen met name... Um, ...zijn veel juffen en... en um, ja, die behandelen hun kinderen op een bepaalde manier, op een redelijk vrouwelijke manier. En de afgelopen jaren zien we dat, dat het jongensachtige, de, de jongensachtige manier van, van spelen, van, van gewoon je ontwikkelen. Hè, wat vaak wat, wat ruwer en misschien wat gewelddadiger is, wordt steeds meer uh, afgestraft. En nee, hey, uh, use your words en, en, en alles moet lief en moeten praten en delen. En ja, gewoon de manier waarop jongens op die leeftijd functioneren uh, mag niet. En uh, terwijl die manier van functioneren is... Uh, hoe zij spelen. En spelen is heel belangrijk. In, in die fase van je leven. En, en, en, uh, er zijn bijvoorbeeld onderzoeken gedaan. Met, met ratten. Waarin uh, nou, zij uh, hebben gespeeld. En op het moment dat zij niet meer spelen. Krijgen ze allerlei ontwikkelingsstoornissen. Die uiteindelijk. Die effecten uh, die uh, dat oplevert. Die kun je dan uh, uh, verhelpen. Of, of uh, terugdraaien. Verdringen met metielvenidaat. En dat is dus ritalin. En... Uh, ik denk dat je op zich ook zou kunnen zeggen dat de uh, problemen die uh, de manier van spelen of de manier van niet spelen die kinderen tegenwoordig hebben ook bepaalde stoornissen uh, of, of ontwikkelingsproblemen opleveren. Die uiteindelijk dan het predicaat ADHD of ADD krijgen en die uiteindelijk met medicatie dan ja, in zekere zin verholpen zouden moeten worden. Ja, nou, het is natuurlijk inderdaad wel zo dat het uh, vaak voor, voor jongens en jongetjes natuurlijk altijd veel moeilijker blijkt om uh, zeg maar netjes binnen de lijntjes te kleuren. En uh, je ziet natuurlijk ook dat uh, al eigenlijk ja, misschien al decennia lang vrouwen inderdaad ook in het onderwijs eigenlijk beter presteren ja. dan uh, mannen. Dat geeft toch wel te denken: van, zijn inderdaad nou die, die vrouwen nou zoveel slimmer of heeft dat nou ook te maken met, met uh, ...onderwijs wat meer is toegesneden eigenlijk op, op de vrouwen. Dus eigenlijk een soort gefeminiseerd onderwijs... ...die die vrouwen eigenlijk een soort comparatief voordeel geven. Ja, dat is leuk hè. Dat, dat Meer vrouwen dan, dan op universiteiten goed presteren is geen vorm van ongelijkheid of zo. Daar hebben we geen quota voor nodig. Want als mannen benadeeld worden, is er verder niks aan de hand. Ja, maar dat komt natuurlijk omdat alles is de schuld van het patriarchaat. Dat is uh, dat, uh, meer gelijkheid, heet dat. Ja, ja. Dus als je 80% vrouwen hebt aan de universiteit, dan is dat meer gelijkheid. Ja, dus eigenlijk op de, als we op de situatie zouden komen waarbij 100% vrouw is, dan hebben we de 100% gelijkheid gehaald. Ja, precies. Uh, en dan eigenlijk zou het beter zijn als je nog meer uh, kon, maar helaas is dat technisch niet mogelijk. Waarschijnlijk kan het in de toekomst wel. Kunnen we 110% vrouwen hebben aan de universiteit en dan is dat nog meer gelijkheid. Want het is een, eigenlijk een metafysische aanname dat de vrouw datgene is wat onderdrukt wordt en de man datgene is wat onderdrukt. Simone van Saarloos die zei daarover, uh, het stond in het Nederlands examen dit dus jaar. Uh, vrouwen zijn bezig met een inhaalslag. En daarom is het allemaal gelegitimeerd. Ja. Ja, dus je mag duizend jaar lang uh, eindeloos uh, je moet de microfoon keer bij het hier Oh, wacht, hij zit er lullen. Ja, ja. Ja, ik, ik, zi <coughs> ik zit hier al de hele avond de microfoon in de weer te houden. En Sander gaat ja, nog heel druk krijgen, uh, collega. Je, uh, je kunt eigenlijk uh, duizend jaar lang. Uh, uh, mannen afslachten in loopgraven, wat we ook afgelopen duizend jaar gedaan hebben. En dan zou dat alsnog een inhaalslag uh, zijn. Ons zijn de daders van de onderdrukking. Het patriaat, don't you know? Ja. Dat is een, uh, het huwelijk is ook slavernij, hè? Dus als jij moet sterven voor de blokhut, uh, om je, je, je, je vrouw en kinderen te beschermen, dan, je, dan zijn zij op de een van de jouw slaven. En ik vraag me af hoeveel slaven-eigenaren er ooit gestorven zijn om hun slaaf te, te, ...te beschermen tegen de dood. Dan vraag ik me af. Kun je daar iets over zeggen, Paul? Nou, ja, dat is een vraag die ook mij bezighoudt. Echt waar? Ja. Dagelijks. Meen je dat? Bij dag en bij nacht. Goh. Ja. Nou, nou. Zit. Jij, jij ziet eruit alsof jij... Uh, of, ...of iemand... Net hier tussendoor wil. Uh, maar Jurien, uh, vertel eens. Wat denk je dat Zit uh, wil gaan zeggen? Nou, ik kom hier net op de bank zitten. Ja? Ik uh, stort ineens mezelf in een, uh, in een heftig uit de hand gelopen gesprek, denk ik. Oh, gesprek, gesprek, gesprek. Monoloog ja, met tussen geluidjes. Ja? Maar ik, ik weet dus echt totaal niet wat Zit wil gaan zeggen, maar dat zal vast heel mooi zijn. Ongetwijfeld. Zit, hi. Uh, vertel. <laughs> Nou, ik heb jullie uh, gesprek gehoord, jullie uitwisselingen van argumenten. Maar ik denk, laat ik eens een heel ander punt, of een gerelateerd, een aangrenzend punt uh, aanstippen. Ik hoor graag jullie visies daarop. Uh, dat heeft, jullie hadden het heel lang over het krijgen van kinderen. En nu vroeg ik mij af, uh, ja, eigenlijk is het toch wel een, een item geworden hè, voor wij, uh, Europeanen. Dat we het nemen van kinderen heel lang uitstellen. Ook natuurlijk, we zijn met carrière bezig. We hebben te maken met uh, weinig vaste inkomens, vage contracten, die stages waar je voor, voor echt, ja... Uh, zo arm als een kerkrat jezelf erheen moet worstelen onder de bom van dus is goed voor je cv. Ja, met andere woorden, we stellen eigenlijk het krijgen van kinderen zo ver uit. Zou het misschien niet beter zijn om uh, eigenlijk een vrouw toch al wat jongere leeftijd kinderen te laten krijgen? En daar heb ik hier een aantal overwegingen bij. En dan bedoel ik natuurlijk wel de volwassen leeftijd, wel boven de twintig natuurlijk. Maar, maar laat me maar even mijn punt maken. Uh, Zal ik doen. Dank u. Namelijk, het viel me al op. Ik heb het er ook in Averland Identiteit in en ander over geschreven dat wij... In onze hele cultuur, in onze commerciële cultuur, en onze reclames, de generaties heel erg uit elkaar drijven. Dus als je een reclame ziet over oudere mensen, zie je bijna alleen maar oudere mensen. Als je reclame ziet voor starters, zie je bijna alleen maar starters in die reclame. En we zijn eigenlijk bezig om de generaties uit elkaar te drijven. En misschien als je juist op wat jongere leeftijd kinderen krijgt, dan zijn je... Je, je vader en moeder zijn nog niet, zo, nog niet zo oud dat ze niet kunnen helpen in de opvoeding. Dus die kunnen ook iets, iets opvoeden in de... Ja, in, in de mantelzorgsfeer. En die blijft dan ook wat meer betrokken bij het kind en bij het jonge gezin. En kunnen ook met raad en daad Tezijde staan. Dus je krijgt iets meer sociale cohesie binnen de familie. Omdat je nog vitale grootouders hebt die ook kunnen, kunnen bijspringen. Maar ook dat je als ouder een minder grote leeftijdskloof hebt met jouw eigen kinderen. Dus nu is het zo dat je vaak een hele oude moeder of vader hebt. Die, die, die echt wel soms veertig jaar ouder zijn dan jou. Dus je hebt dan een generatiekloof ook tussen de ouders en de kind. En of het vanuit dat opzicht ook niet uh, interessanter is om op wat jongere leeftijd het kind al te nemen. Plus, slotte de medische complicaties. Hè. Dus door pas ver boven de dertig jouw kind te baren als vrouw, zijn, dan heb je veel grotere kans ook op medische complicaties met alles wat er met zich meebrengt. En ik ben wel benieuwd hoe jullie dat, uh, dat punt zien. En met zit. wat je zegt met die uh, reclames, je zegt... Uh... Er wordt een, een soort onderscheid gemaakt, van die, die verschillen worden nog groter gemaakt. Maar is het natuurlijk ook niet gewoon een feit dat uh, adverteerders, die kijken gewoon heel goed wie hun doelgroep is en die stemmen daar hun advertenties op af? Ik bedoel, je kan die adverteerders toch moeilijk kwalijk nemen wat, wat, wat er nu allemaal gaande is? Nee, ik bedoel het beeld en de beeldvorming van de maatschappij. Dus dat het beeld wordt geprojecteerd dat het normaal is dat de generaties heel ver van elkaar afstaan. En het projecteren van dat beeld dat het normaal is dat die generaties heel ver van elkaar afstaan maakt het ook normaler eh, om die generaties uit elkaar te drijven. In die zin dat de sociale cohesie en ook uiteindelijk de... ...solidariteit tussen generaties afneemt. Zo van ja, willen de ouderen wel plaats maken op de arbeidsmarkt voor de jongeren? Willen de jongeren nog geld stoppen in allerlei potjes waar eigenlijk een piramidespel gespeeld wordt? Dat zij door de vergrijzing nooit meer van zullen profiteren, willen zij daar wel voor afdragen? Dus juist ook door die generaties zo uit elkaar te drijven, neemt ook de, de solidariteit tussen generaties af. En dat heeft ook weer zijn weerslag op de sociale voorzieningen van, van ons land. Maar je ziet dus eerder die, uh, eigenlijk die advertenties als een soort uh, barometer van uh, de maatschappij. Ja, god, hij loopt <lacht> er gewoon oh, mee. Wil je mij bedanken? Oké. Ik ga hem halen. Oké. Okay. Sander, als je dit hoort, het spijt me heel erg. Alles wat er nu gebeurt, is stilte zekere hoogte mijn, mijn verantwoording. Hey, die verantwoording draag ik ook, met, met zeer veel trots. Ik heb uh, de Vieren podcast Goed of Rails gekregen. Uh, dit ga je er waarschijnlijk uitknippen. Ik weet eigenlijk niet wat er nog over gaat blijven van deze podcast, maar ik vind het wel super gezellig. <lacht> en, ik, en ik ben blij dat... Ja, ja, ja, ja, weet je wat? Volgende keer beter, weet je? Dan kom ik wel met iets sterker geargumenteerde argumenten. Of naar de pauze gaan we gewoon even. Ja, kan wel. We zouden doorgaan tot 10 uur, toch? Nou, dat gaat het toch niet meer worden. Is er is nog wat reclames van uh, het ideale gezin en zo. Ja, nou ja, gewoon weer even goede jaren 50 reclame, weet je. Zo van vrouwen in de keuken. En uh, gewoon, weet je, ik klink misschien een beetje als een idealist. En ik weet, je moet nooit over lijken gaan. Maar het is toch wel belangrijk om een ideaal voor ogen te houden. En in mijn, nou, toch wel ideale wereld is het toch wel gewoon een moeder die thuis blijft met onge ongeveer een stuk of vijf kinderen. Die iedere avond kookt. Nee, we gaan niet censureren. Nee, nee, dat deed die vrouw? Oh, vrouwen oh, moeten mondig houden. Ja, precies. Er is ja, maar vrouw. één geslacht en dat is man. Vrouwen zijn objecten. <lacht> Zo, statement gemaakt. Als er nog feministen zijn op de livestream dat die meeluisteren. <lacht> ik uh, sta open voor discussie. Precies, oké. Okay. Nu we alleen nog maar de moslimfundamentalisten, de christenfundamentalisten en de hardcore atheïsten over hebben. Denk ik dat we verder kunnen gaan met het verhaal. Namelijk economische welvaart. Wat is voor jou de basis voor economische welvaart? Greed. En wie? En wie? Ja, ik zelf. Ja? Maar wie ze greed bedoel ik eerder? Gewoon, van, gewoon, gewoon hebzucht. Gewoon graaien, graaien, graaien maar. Ik heb juist een beetje het idee dat hebzucht juist toch wel hetgeen is wat onze beschaving... ...toch wel een beetje wurgt in de wieg op het moment. Dat Als je kijkt naar dingen zoals Wall Street... ...ja, het gaat over de economie... Ja, over, de economie ...over dat hebzucht ja. eigenlijk de economie oh. kapot maakt... ...wanneer het niet wordt geketend door vrees. Is dat een correcte omschrijving van de situatie? Nee, niet geketend door gebrek aan vrijheid. Nou, nee, maar... Wat? Ik... Vrijheid zit tussen je oren. Dus wanneer je niet vreest, ben je al behoorlijk vrij. En ik heb nu de microfoon in de handen... ...dus alles wat ik zeg is nu absolute waarheid... <laughs> Ik, uh, ik duld geen kritiek. Ja. Ik duld geen ja. tegenspraak. Ik, vind, ik weet wel een idee. We over ja? de economie. Ja, vind je dat een goed idee? Hij verstand van de economie. Oké, okay, mag ik dan zowel de microfoon als het, als het kastje dat... dat. Dan, dan, dan. Oké. De vraag is, wat is voor jou de drijver van economische welvaart in een gezonde samenleving? Vrijheid. Vrijheid om te beslissen over je eigen toekomst. Vrijheid om te ondernemen. Economische vrijheid. In feite vrijheid in, vallen, in, in alles. En wat ik nu zie is een parallel in slecht management in het bedrijfsleven en slecht management in de politiek. Management van het land. Het mensen ontnemen van vrijheid. En waarom doet men dat? Dat is de angst voor onbeheersbaarheid hoe meer regelgeving, hoe meer vrijheid je mensen ontneemt. In het bedrijfsleven, met name daar waar er sprake is van een serviceverlenend bedrijf, zijn mensen niet met de klanten bezig, maar met het management. Want er zijn zoveel regeltjes waaraan ze zich moeten houden, ze zich, waarvoor ze zich moeten verontschuldigen bij de klanten, van sorry, maar dat mag niet. Je zit in een kan niet en mag niet maatschappij. Ben je bijvoorbeeld in deze maatschappij een, een horeca-ondernemer, dan heb je te maken met tegenstrijdige regelgeving. En dat begint al bij de voordeur. De brandweer vindt de deur moet naar buiten open voor de veiligheid. Is er brand, dan moet de deur naar buiten open, dat is veiliger. En de gemeente zegt van nee, hij moet naar binnen open, want gaat hij naar buiten open, dan zwaait die deur open boven gemeentegrond en dan moet je precario-rechten betalen. Horeca Nederland heeft op een gegeven moment gevraagd aan de ondernemers van joh, willen jullie melding maken van tegenstrijdige regelgeving? Bij 176 hebben ze gezegd van stopt u maar, wij weten genoeg. Je bent alleen maar mensen bezig vrijheid te ontnemen. Wat nu de overheid doet in Nederland in toenemende mate en ook op Europees niveau is... Het leven van mensen regelen in plaats van ze de vrijheid te geven om dat zelf te doen. Je hoeft geen beslissingen meer te nemen, want het wordt voor je gedaan. En de soevereiniteit van ons land zijn we alleen maar uit handen aan het geven. In strijd met overigens artikel 81 van onze grondwet. Waarin staat dat onze wetten worden gemaakt in gezamenlijkheid tussen de regering en de Staten-Generaal. Eerste Tweede Kamer. En we laten het gewoon in Brussel doen. Is gewoon in strijd met de grondwet. Er komt even een vliegtuig over, dat zeker. dus we gaan even wat harder praten, maar dat maakt niet uit. Ik laat me daardoor niet uit het veld slaan. Wat is nu het probleem? We hebben in Nederland geen constitutioneel hof. Dus je kan niet zeggen van, hallo, dit is in strijd met de grondwet. Het maakt geen flikker uit. Wetten worden overtreden door onze regering, door Brussel. En je land gaat langzaam maar zeker naar de bliksem. Lang vooral kort, het is de staat die in de weg staat van economische welvaart. Ze offeren economische vrijheid op voor sociale welvaart. Voor sociale vrijheid, om meer technisch correct te zeggen. En ik geef nu de... Nou, ik geef weer terug aan, uh, aan Paul. Alsjeblieft, Paul. Ja, wel, dan, dankjewel. Um, naast mij is aangeschoven Dennis, oprichter en hoofdredacteur van De Nieuwe Zijl. Uh, Dennis, vertel mij over die Nieuwe Zijl, ik ben razend benieuwd. Ja, de Nieuwe Zuil is eigenlijk uh, een platform dat, is, uh, dat, dat we recent hebben opgericht. Uh, nou, met meest, vooral rechtgezinde uh, mensen. Het is uh, een nieuwscommentaar en opinieplatform. Dus het idee is eigenlijk om een soort iets serieuzer en intellectueel tegenwicht te geven aan sites. Zoals Dagelijkse standaard, post online, waar we veel aan hebben gehad uh, de laatste jaren. Om, om een tegenwicht te brengen aan, aan, aan de NOS en aan, uh, aan de Volkskrant bijvoorbeeld. Maar die ontbreken aan een bepaald niveau en een bepaalde analyse en, en argumentatieve opbouw. En het gaat, dus, uh, bij ons ging het er meer om dat we nu een platform aan het opbouwen zijn met, waar mensen wel onafhankelijk kunnen schrijven. Dus waar columnisten heel vrij zijn in de keuze van hun onderwerpen en in, in hoe ze die invullen. Maar, uh, maar waar we wel uh, een bepaalde kwaliteit waarborgen. En dus proberen een beetje weg te blijven van het... Het geschreeuw, het pop echt populistische geschreeuw om maar kliks aan te trekken, zeg maar. Dus dat is een beetje de nieuwe zuil. En daarin proberen we nu een beetje het platform te verbreiden. Dus uh, zowel uh, internationaal nieuws vooral te kunnen te, te, te, te brengen. En, um, en opiniestukken die dan wat meer over Nederlands, uh, Nederlandse politiek gaan. En proberen, ja, uh, we zouden graag natuurlijk ook gaan beginnen samenwerken met, uh, met Batavieren bijvoorbeeld. Batavieren podcast. Om die daar ook bij te integreren en dan, uh, en dan samen te gaan, uh, te gaan uh, te gaan promoten. En nou, om op die manier een beetje diversiteit erin te brengen. Dus uh, yeah, we zijn nog aan het opbouwen, natuurlijk. Dus uh, ik hoop dat, uh, dat, het platform, dat we samen misschien een beetje, een beetje kunnen gaan groeien. Ja dat zou inderdaad heel mooi zijn. Ik uh, ben wel benieuwd naar Ben. Je hebt het over uh, waarborgen, dat is de, de, de, de, de kwaliteit waarborgen. Uh, hoe doe je dat precies? Hebben heb jullie een, een redactie? Kunnen mensen inzenden en gaat dat dan langs de hoofdredactie die artikelen wel of niet doorplaatst of redigeert? Of? Ja, absoluut. Het, het gaat eigenlijk precies zo. Uh, in feite, we hebben heel lang echt de profiel aanmaken opengelaten. Dat is nu anders. Nu laten we dat wel dus beoordelen door de, reactie, door de redactie. Dus voordat mensen in kunnen zenden worden ze wel even goedgekeurd door, uh, door de redactie. De redactie betaalt, bestaat uit vijf mensen. Uh, we houden het liever anoniem, want dat is wel het hele idee van de Nieuwe Zuil. Iedereen schrijft onder, uh, onder pseudoniem, dus de mogelijkheid tot anonim anonimiteit moet blijven. I je staat natuurlijk vrij om te schrijven onder je eigen naam als je dat wil. Uh, maar de kwaliteit wordt inderdaad precies zo gewaarborgd. Iedereen is in principe, iedere lezer van de Nieuwe Zuil is in principe vrij om ook een stuk in te zenden. En als het dan argumentatief redelijk is en, en, uh, en opgebouwd is en niet alleen bestaat uit, uit geschreeuw, dan zal het ook zeker geplaatst worden. Uh, wij, wij redigeren op zich niet, op zich gaat de redactie niet over inhoud, maar vooral over vorm en leesbaarheid. En we proberen een beetje van vulgariteit weg te halen. Dus we proberen een beetje gevloek uh, minimaal te houden als het niet bijdraagt aan, de, aan, de, aan, de, aan het argument zelf dan. Dus uh, op die manier waarborgen we een bepaald niveau kwaliteit dat je toch een beetje mist bij de dagelijkse standaard en, uh, en post online bijvoorbeeld. Ja, dus uh, Adi hoedjes zijn niet welkom bij deze. Um, wat dat betreft, als er een andere Fleur Dekker, wat zeer onwaarschijnlijk is, maar op zich een argumentatief sterk verhaal zou afsteken, dan is zij in principe ook welkom, begrijp ik. In principe wel, alleen ben ik bang dat ze, kan, uh, dat ze veel oppositie kan verwachten van de andere schrijvers van de Nieuwe zaal ...die waarschijnlijk met antwoorden zullen komen. Dus wat dat betreft weet ik niet of Anne Fleur per se baat bij heeft om bij ons te gaan schrijven. Maar uh, in, principe, ja, in principe heb ik er niks op tegen. Als het met een argumentatief stuk is inderdaad, met argumenten die, waarop tegengeargumenteerd kan worden ook. Uh, niet gebaseerd is dus op gewoon puur geschreeuw en... Uh, Weet je, populair uh, mooie kreetjes uit, uh, uitkramen, daar zijn we niet echt van gediend. Ja, en je had het erover dat je, je had nu 150 uh, scribenten al. Ja, nee, dat is inderdaad wat we nu aan traffic hebben per dag, dus 150 man ongeveer, ongeveer dagelijks die op de site langskomen. Dat is natuurlijk nog vrij weinig, maar we zijn, uh, we zijn pas, onthou, we zijn pas midden april begonnen uiteindelijk. Hè? Dus we zijn uiteindelijk pas een maandje, een, een klein maandje echt onderweg met de site. Dus wat dat betreft is het wel positief dat we, dat we al boven de 150 mensen zitten. Ja, maar ik begreep dit er al een, een, een soort slot op had gedaan. Dat niet al te veel mensen zich konden aanmelden om artikelen te schrijven. En, uh, dus dat het eigenlijk al geremd moest worden. Ja, het had vooral te maken met uh, het feit dat we heel veel spam inschrijvingen kregen. Dus het was echt heel open dat iedereen dus, dus een, een account aan kon maken. En we kregen te maken met heel veel fake accounts. Dus helaas zal helaas het toch echt via... via m, uh, ...via handmatige goedkeuring het beste gaan voorlopig. Je krijgt, vooral, je krijgt veel spam en mensen die wel fysiek inschrijven... ...maar dan met het doel komen om, om reclame te gaan maken op de site. Dat is natuurlijk ook onwenselijk. Dus het is meer een praktische overweging dan echt iets ideologisch wat dat betreft. Ja, mooi. Ik zie hier... Uh... Ja, uh, Dennis, bedankt voor dit uh, mooie gesprek. En uh, veel succes met dit platform en... en uh... Ik hoop op een vruchtbare samenwerking. Absoluut, ik ook. Eens gelijk. Zo, hier spreekt uw hoofdredacteur, Sanne van Luit. En uh, we spreken op dit moment een uh, andere gast, Jasper van Buul. Kun je jezelf uh, een beetje voorstellen? En je had een uh, bepaald onderwerp waar je het over wilde hebben. Nou, ik ben uh, Jasper van Buul. En ik, uh, nou, ik ben zelf iemand, ik ben rechtsliberaal. En ik ben nu op dit moment bij hem boven van uh, de Batavieren-podcast. En uh, waar ik het eigenlijk over wilde hebben was een, uh, uh, uh, over Burgercomité in Nederland. En we zijn eigenlijk een actiegroep, we zijn een doelstichting uit, uit uh, nou, in dit geval uit de omgeving Den Haag. En we zijn eigenlijk opgericht voor het referendum van 6 april. Wij hebben zelf uh, wij hebben een campagne ingevoerd. Er zijn eigenlijk een aantal mensen in Den Haag geweest die op straat uh, uh, heel veel handtekeningen hebben opgehaald om het referendum überhaupt mogelijk te maken. En nadat we natuurlijk landelijk ja, de 400 zoveel duizend hebben gehaald. En, uh, ook omdat wij vanuit Den Haag, wij, wij zitten natuurlijk, uh, in Den Haag zit je natuurlijk in het politieke spectrum, zeg maar. Dus wij hebben toen ook rondom die campagne, om die aantikken te halen, hebben wij best wel de media aandacht kunnen trekken. Ook omdat we op het plein stonden iedere keer. Er uh, zijn gefilmd, er zijn foto's van gemaakt. En wij hebben toen met een groepje bijeen besloten van, weet je wat, we gaan een campagne gaan mee opzetten. En uh, wat ik heel erg heb gemerkt is dat op het moment dat uh, nou ja, je eigenlijk met rechtse mensen iets gaat doen, zeg maar, dus echt de straat op gaan, is dat daar nou ja, weet je, onder rechtse mensen misschien wel weinig animo voor is, want heel veel uh, mensen zijn vooral gewend om achter internet leuk op geen stel uh, te reageren en dat is het, zeg maar, ze doen het vanaf een zolderkamertje. Maar op het moment dat je echt dingen gaat doen, je gaat de straat op en je doet het gewoon georganiseerd in een goed verband, dan kun je heel veel dingen bereiken. Want uh, je ziet ook gewoon, wij hebben toen campagne gevoerd voor een nee-stem. Nou, in, in ons gebied, in uh, uh, uh, regio Haaglanden, een beetje de brede regio Haaglanden, daar is uh, het voorst het groot gedeelte is, uh, tegen en we hebben een enorm hoge opkomst gehad. Veel hoger dan de 32% die landelijk is geweest. We zitten ergens rond de 40%. We hebben zelfs in een D66-stad als Delft uh, bijna 70% tegengehaald. En, eh, maar dat komt omdat je een goede referendumcampagne eh, hebt opgezet. Wij hebben zelf ook rondom de verkiezingen hebben wij campagne gevoerd voor alle partijen die eh, eh, voor binnen de referenda zijn. Dat blijven wij ook. We blijven daar ook actie voor voeren. Wij hebben zelf campagne gevoerd in de kieskring Den, kieskring Den Haag, kieskring Dordrecht en kieskring Leiden voor een vorm voor democratie voor VNL, waar ik zelf regio-coördinator van was en voor geen pijl. Um, wat ik eigenlijk wil aangeven is dat, dat juist op het moment dat je organiseert en je kunt dingen goed doen, zeker voor uh, dingen als referenda, maar ook uh, nou ja, voor andere eigenlijk rechtsliberale thema's, hè, zoals de immigratie en uh, nou ja, het EU-vraagstuk, is dat als je gewoon organiseert en je doet het gewoon met een aantal mensen, nou, zoals nu bij de bol hier bijeen zijn, ...is dat je kunt uh, zoveel kracht ontwikkelen met een beperkt aantal mensen. Dat, dat is echt ongelofelijk. Maar je moet het je wel zelf realiseren. Wat is uh, volgens jou de toekomst van het referendum? Want we hebben nu een uh, eerste raadgevend referendum gehad. Een, een correctief raadgevend referendum. Maar uh, nou ja, meteen bij het referendum waren er al verwijten van... ...ja, het is een nep referendum en het gaat helemaal niet om Oekraïne... En, ze hebben ons voorgelogen, het gaat nergens over. Er worden nu eigenlijk meteen al uh, uh, ja, zijn er initiatieven vanuit uh, het establishment om referenda juist weer in te gaan binden. Uh, hoe zie jij de toekomst van referenda? Uh, ten eerste um, uh, kunnen we gewoon door blijven gaan zoals we met het Oekraïne-referendum hebben gedaan. Um, nou, ik denk dat... Um, het probleem is natuurlijk, bij het Oekraïne-referendum zag je een aantal dingen. Eén, er is enorm veel fake-nieuws verteld, met name door de, door de publieke omroep. En ten tweede, kijk, het hele Oekraïne-referendum, het ging wel degelijk om de Oekraïne. Hè? Alleen waar het, waar het voor iedereen om ging, ja, weet je, er waren 479.000 mensen die het referendum hebben aangevraagd. Met allemaal een hele andere overweging. Ik ken zelf de initiatiefnemers van het referendum. Nou, die hebben het inderdaad gedaan. Om, eh, ja, Eentje heeft het gedaan omdat hij een vraagstuk had echt bij het verdrag. Ander heeft het gedaan om, om eh, de macht van Europa en de alsmaar uitdijende eh, eh, Europese Unie aan de kaak te stellen. Ik ken ook iemand die heeft het gedaan omdat het eh, officieel ging het referendum over de goedkeuringswet eh, associatieverdrag. Dus het was eigenlijk een Nederlandse wet. En er zijn ook mensen die hebben gezegd, van, joh, dat moeten we eigenlijk, eh, die het wilden afkeuren omdat ze tegen de aanhef van de Nederlandse wetten zijn. Mag van mij, Barever dat je tegen bent, kijk, dat is aan iedere kiezer eh, verschillend is dat. Het punt is alleen natuurlijk, kijk, het, het, het referendum is raadgevend geweest. En eh, met name Rutte, met name de VVD, maar ook het CDA, ook de PVDA, die hebben gewoon eh, plat gezegd, die hebben gewoon scheid gehad aan de kiezer. En het is een raadgevend referendum geweest. En je ziet al, amper 32% kan opdagen. De andere 68% die niet kan opdagen, die is deels niet politiek geïnteresseerd. Een heel groot gedeelte heeft gewoon absoluut geen vertrouwen meer in de politiek. En dat is zodanig beschaamd, nu weer met het negeren van dit referendum... ...dat we de volgende keer die 30% natuurlijk never nooit niet gaan halen. En want mensen die zeiden toen al in de referendumcampagne van... Joh, Um, donder op, jullie zijn toch niet te vertrouwen? Nou, weet je, dat gaat nu alleen nog maar veel erger zijn. Dus ik denk dat de toekomst moet tweeledig zijn. Of de toekomst zal zijn zoals de elite wil, het establishment, het partijkartel wil: van joh, we gaan helemaal geen referendum meer houden. Of het moet gewoon bindend zijn. En wij strijden voor bindende referenda. Ja, het probleem is natuurlijk dat als het niet bindend is, dat uh, we nu dus tegenkrachten te zien. Uh, he, waarmee ze eigenlijk het referendum dus weer willen kortwieken. He, want nu zouden ze de opkomstrempel weer omhoog willen gooien. En uh, he, er waren ook al berichten van ja, er is zonder valse voorwenselen een referendum georganiseerd. Dus eigenlijk zou het niet geldig moeten zijn. En we zien dat juist de referendumpartij bij uitstek, zogenaamd D66, ja, als het gaat over Europa, dan vinden ze een referendum opeens niet zo leuk. Dus inderdaad, uh, ja, uh, uh, bindende uh, referenda zouden, wat dat betreft, misschien wel de enige oplossing nog kunnen zijn om überhaupt. ...nog die macht vast te houden. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Uh, daar heb je 100% gelijk in. d 60 is een partij ooit uh, begonnen als een rebelse uh, linkse progressieve partij. Dat is in de loop der jaren is eigenlijk ingekapseld door het partijkartel. En dat is nu gewoon onderdeel van het probleem geworden. Uh, dat was vroeger ooit de partij voor, nou ja, voor referenda en uh, uh, vernieuwende democratie. Nou, daar horen we ze eigenlijk nooit meer over. ze horen ze alleen maar over de Europese Unie. Ongekozener en ondemocratischer kan het niet. Maar ik zal je één ding vertellen. Um, in de hele aftermath van het referendum hoorde je Rutte constant van, ja, maar we hebben rekening gehouden met de neefstemmers. Want we hebben een aantal bezwaren um, teweeg gebracht. Nou, daar kwam het inlegvelletje uit, volstrekt waardeloos. In dat hele inlegvelletje stond namelijk precies in wat er niet in het verdrag stond. Er stond niks in over wat er wel in het verdrag stond. stond uh, het, het idee was van, uh, ja mensen hebben tegengestemd omdat, uh, uh, omdat ze bang zijn dat ze in de Europese Unie komen. Dus we gaan expliciet opnemen, we komen niet in de Europese Unie. Maar dat is natuurlijk een nikszeggend stukje tekst. Uh, want, want inderdaad, dat was het al niet. Uh, maar daar ging het ook helemaal niet om. Het ging erom dat we gewoon tegen überhaupt een associatieverdrag zijn. En dan wordt er natuurlijk een soort excuus opgeroepen van ja, maar eigenlijk waren mensen op een andere manier tegen. Het is natuurlijk gewoon volksvlakkerij van de bovenste orde. Dat is het absoluut. Ik ga je zometeen nog een ander voorbeeld geven waarom ik zeker weet dat Rutte ligt, namelijk. Uh, punt is ten eerste, zowel Verhofstadt als Jonker als Poroshenko. die hebben al gezegd dat de Europese Unie en, uh, en de Oekraïne in de toekomst gewoon een diep, diep, diepgaande verbinding met elkaar willen aangaan. Nee, dat kan alleen maar het lidmaatschap zijn. En uh, ze waren al helemaal klaar om bij de Europese Unie te komen, geloof ik. Klopt, sterker nog, uh, Oekraïne gaat het lidmaatschap al indienen. Dat gaat al gebeuren. Alleen het gaat los van dit verdrag gebeuren. Het stond namelijk ook niet in dit verdrag, daar heb je groot gelijk in. Maar het, maar het verdrag dat het niet kan. Nee. En het, en het schep, schiep wel alle voorwaarden om makkelijker tot de Europese Unie toe te treden. Ja, nou precies, maar daar heb je dat verdrag weer niet voor nodig. Dat kunnen de Oekraïners prima zelf en dan hebben ze dat hele dictatoriale beest van Brussel niet meer nodig. Want ze kunnen heel goed zelf maar uitmaken, als de Oekraïners tegen corruptie zijn, dan hebben ze er geen hulp uit Brussel daarvoor nodig, dan moeten ze het zelf doen. Maar mijn punt is, Rutte die zei de hele aftermat van dat hele referendum, zei hij namelijk van ja, maar we houden maximaal rekening met de nee-stemmers. Nou sprak ik Rutte tijdens een kleine demonstratie buiten op straat in, in de fietsenstalling van het Tweede Kamergebouw. He, zonder camera's erbij. En daar zegt hij gewoon letterlijk, ik hou geen enkele rekening met wat er door jullie wordt gezegd door de tegenstemmers, want het is raadgevend. Ik heb schijt aan jullie, gewoon letterlijk zo gezegd. Met alle respect, die man die loopt 100 meter het hoek hierom, die wordt daar geïnterviewd door een camera. En die staat daar te verkondigen dat hij rekening met ons houdt. De man serieus, die kijkt van, van, van, van, van voren door zijn ogen en die weet als achter, dat kan niet meer dat hij leeft. Ja goed, uh, Rutte is natuurlijk wel, want het is veel meer een machtspoliticus geworden. En de VVD is gewoon erg naar links opgeschoven. Waarschijnlijk omdat Rutte natuurlijk zelf ook gewoon een baantje in Europa wel ziet zitten binnenkort. Ja, dat weet ik niet, maar kijk, het is in dit geval, hij is gewoon volledig, uh, het, is, het is een, uh, een man van het, van het kartel, zeg maar, hij is voorbestemd om het volk kennelijk voor te liegen. En dan kijk, ik vind dit soort dingen, weet je, daar moet je gewoon open en eerlijk gewoon over discussiëren. Ik zeg gewoon heel eerlijk, van, joh luister, dat hele uh, Oekraïne lid wil worden van de Europese Unie. Uh, het staat niet in het verdrag, ze kunnen het alsnog doen en ze zullen het gaan doen, weet je, dan, dan weten mensen het. Dan ben je er eerlijk over. Maar in dit geval is hij dat niet. Duidelijk. Nog even een laatste vraag. Um, want ik zie wat mensen om ons heen weggaan. Dus ik denk dat hij even tot de afwanden moet komen. Um, gaan we binnenkort nog referenda zien? Raadgevende, uh, corrigerende referenda zoals die van uh, Oekraïne vorig jaar. Ik denk als ik heel eerlijk ben, uh, voorlopig even niet. En omdat uh, ik denk dat Rutte het vertrouwen van de burger in de politiek zodanig heeft verkwatst... Dat mensen gaan, we gaan de 30% niet eens, sterker nog we gaan de 300.000 handtekeningen eerst behalen. Ja, of, of, of we gaan gewoon, gewoon net zo lang door totdat er op een gegeven moment wel een beetje serieus wordt gereageerd op de uitkomst van de zijn. Want met zo'n leugenaar als Rutte wil ik het niet meer raadgeveren hebben. Ja, duidelijk. Ja, dat is het probleem met raadgevend. He. Ze kunnen dat ook in principe gewoon naar zich neerleggen. En helaas hebben we ook niet in de verkiezingen gezien dat de VVD daarop is afgerekend. Nou, nee, kijk en dames denk ik ook de enige optie is dat er met z'n allen, alle mensen die achter binnen de referenda staan, achter partijen gaan staan, die serieus voor binnen de referenda zijn. Zoals Forum voor Democratie. Uh, je je wel, nou, zoals ja, voor voor de democratie. Op dit moment volgens mij inderdaad nog de enige die. Ja, ik ben een democraten de daar die te dieren. Dus daar heb ik een beetje, een beetje moeite mee. Ja. Aangezien de PVV zelf geen enkele interne democratie heeft. Nou ja, dat zijn wel de enige twee partijen. En ook GroenLinks overigens was een uh, partij voor binnen de referenda. Maar ook niet over de Europese Unie. En waar het enige over eigenlijk ja. moet gaan. Bepaalde onderwerpen zijn verboden, we mogen het ook nooit over het koningshuis hebben bij wet, als het over referenda gaat. Uh, dus het is heel duidelijk afgebakend uh, waar we wel en waar we niks over te zeggen hebben als uh, burger. Ja, kijk, en dan moet ik heel eerlijk zeggen: wil ik het koningshuis? Nou nog niet pers is een heel groot onderwerp, maar ik vind bijvoorbeeld immigratie. Uh, Europese Unie dingen waarover je echt in de maatschappij ziet dat er irritatie over is dan moet je juist een referendum overhouden. Laten we nou eens een keer met z'n allen gewoon met elkaar in debat gaan erover. En dat kan middels referendumcampagne. Duidelijk, ik ga tot de afronding komen. Uh, bedankt voor je bijdrage en uh, leuk dat je er vanavond bij was. Nou, en uh, wat mij betreft komt er ook zo snel mogelijk weer een referendum, alleen nu binnen. Dankjewel.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 Hier, hier, voor het goede doel, denk je dan? Ga <lacht> er zo op.